7 Uur. Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump komt morgen waarschijnlijk met meer en veel zwaardere handelssancties tegen China. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou tarieven van 10% gaan hanteren voor producten die van China naar de VS worden verscheept. Het gaat om bij elkaar 200 miljard dollar aan importheffingen. Op onder meer huishoudelijke apparaten, speelgoed en elektronica. China en de VS hebben al lange ruzie over invoerheffingen. Politie in Noorwegen zoekt opnieuw naar de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis. De man van 46 werd op 20 augustus voor het laatst gezien... in een hotel in Bordeaux en is sindsdien spoorloos. Er wordt onder meer gezocht in een gebied waar dat ook al eerder is gebeurd... maar de zoektocht is nu uitgebreid. Afgelopen week werden spullen gevonden die vermoedelijk van Kamphuis zijn... zoals een opvouwbare kajak. Medewerkers in de zorg zijn veel tijd kwijt aan het overtikken, printen en faxen van gegevens van patiënten. Het blijkt uit een rondgang van de NOS onder ruim 700 zorgmedewerkers. Computersystemen van artsen, apothekers en ziekenhuizen communiceren niet goed met elkaar. En vaak moeten die gegevens handmatig worden overgezet waarbij onvermijdelijk fouten worden gemaakt. En patiënten soms verkeerde doseringen of onnodige behandelingen krijgen. Tijdens de opruimactie Cleanup Day hebben vrijwilligers in Nederland gisteren 35.000 stukken zwerfafval opgeraapt. Het gaat vooral om sigarettenpeuken, flesjes, blikjes en fastfood- en sigarettenverpakkingen. De rommel ligt vooral rond scholen, sportvelden en stations. In de Eredivisie stonden vandaag vijf wedstrijden op het programma. De uitslagen: AZ Feyenoord 1-1 Heracles 3-5 Utrecht Emmen 1-2 Nakfortuna Fortuna 2-3 en Peckswolle Vitesse 0-2. Het weer: vanavond en vannacht droog met soms opklaringen, minima tussen 8 en 12 graden. Morgen overdag in het zuiden zonnig bij maximaal 25 graden, in de noorden kans op een lichte bui bij een graad of 21. Dit was het NOS journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Luister luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie Ruud Jansen. Goedenavond. Het is uh, wederom zondagavond en het is 7 uur. En dat betekent uh, ZFM Klassiek. En een beetje feestelijke eigenlijk vanavond. Want uh, zoals u weet nemen wij dit programma thuis van tevoren op. En dit is de vijftigste die we opnemen. Dus uitzending nummer vijftig. Nou, we maken er een heel speciaal feestje van vanavond. Want we gaan in uitzondering op wat we normaal doen. Vanavond is één man centraal zetten. Eén man, maar dat is dan ook wel een hele beroemde. Een pianist die helaas al jaren niet meer onder ons is. Maar wiens naam nog steeds rondgonst als een van de beste concertpianisten ooit die in de wereld geleefd hebben. En dan heb ik het over Arthur Rubenstein. Ik vond in een collectie... die ik een tijdje terug overnam... van eh, iemand... Platen die allemaal een tijdje in de schuur gestaan hadden. een hele box van eh, Reader's Digest. En eh, daar zaten... maar liefst een groot aantal... LP's in. Allemaal gewijd aan deze gigant. En... Eh, ik vond dat zo'n mooi idee... dat ik denk, ik ga daar... In ZFM Klassiek is een hele uitzending aandacht aan besteden. Arthur Rubenstein in al zijn facetten. Laten we beginnen met het pianoconcert in A-mineur van Edward Grieg. Het thema is uitermate bekend natuurlijk. Vooral omdat een verrokte versie hiervan ooit diende als tune voor een bekend radioprogramma. Niet van ZFM overigens. We gaan dan luisteren, het pianoconcert nummer 1, het eerste deel daaruit van Edward Grieg. Naar het pianoconcert in A mineur, opus 16 van Edward Grieg. Uitgevoerd door Arthur Rubinstein, piano met het RCA Victor Symphony Orchestra onder leiding van Alfred Wallenstein. En uh, hij was van uh, Joods afkomst, deze Arthur Rubinstein, en oorspronkelijk werd zijn naam zonder H geschreven. Hij werd geboren dus in Lots. en dat gebeurde op 28 januari 1887 en hij overleed in Genève op 20 december 1982. Hij heeft de honderd dus op vijf jaar na net niet gehaald. Hij was een Pools-Amerikaans pianist, vooral bekend van zijn uitvoeringen van de muziek van Chopin en zijn grote voorliefde voor de uh, Spaanse muziek. Van dit alles zult u nog voorbeelden gaan horen. Het komt allemaal uit een prachtige serie die uitgegeven is in de tijd door Readers Digest. en uh, het, zijn, het is een box met maar liefst zes LP's met heel veel mooie muziek erop. In deze vijftigste uitzending van CFM Klassiek, althans de vijftigste opname, eh, staat deze pianist de hele uitzending dus centraal. Dus dat betekent dat u de piano gaat horen in al zijn facetten. We gaan nu verder met Beethoven, de sonate pathetiek. ...naat nummer 8 opus 13 met als naam Pathetiek van Ludwig van Beethoven uitgevoerd... ...door de man die dit hele programma uh, centraal staat, namelijk Arthur Rubinstein. En u dient zich er natuurlijk wel te realiseren dat het hier gaat om behoorlijk oude opnames. De man overleed in uh, 1982, dus uh, de opnames zijn toch minstens wel 40 à uh, 50 jaar oud die u hoort. En bovendien komen ze allemaal van LP, dus daar zal er wel eens een klein tikje in zitten. Nou, dat nemen we dan maar voor lief, want uh, de muziek van deze man op deze manier horen is toch wel heel erg mooi. En dan gaan we met, uh, verder met de grote liefde van uh, deze fantastische pianist, namelijk uh, Chopin. En we gaan van Chopin luisteren naar de Grande Valse Brillante in S. Arthur Rubinstein piano. Oh, my God. Stijn werd geboren in het Poolse Lats en zijn familie was Joods. Hij studeerde aan de Hogeschool voor Muziek, de latere uh, Frederik Chopin Muziekacademie. En die bevond zich in uh, Warschau. En hij maakte zijn muzikale debuut in Berlijn in 1900. Gevolgd door uh, optredens in Duitsland en Polen. In 1904 vertrok hij naar Parijs, waar hij de componisten Ravel, Ducasse en Saint-Saëns en de violist Jacques Thibault ontmoette. We gaan nu luisteren naar nog een mooie wals van Chopin. En dat is de wals nummer 6 eh, in Des. En die heeft later de bekende naam gekregen, de Minutenwals. maakte zijn Amerikaanse debuut in New York. En dat gebeurde in Carnegie Hall, waar anders. In 1906 en reisde door de Verenigde Staten... Oostenrijk, daarna Italië en Rusland. Succes kwam hem niet aanwaaien. In 1908 zat hij totaal aan de grond, ook financieel. En nadat hij in Berlijn uit zijn hotelkamer gezet dreigde te worden... probeerde hij zich op te hangen. En dat mislukte... En daarna kwam hij volkomen tot inkeer en hield hij voortaan van het leven. En daar zijn wij blij mee. En in 1912 maakte hij zijn debuut in Londen. We gaan nu luisteren naar het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Eh, daaruit het eerste deel. Begeleid door het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner. Thank <laughs> We had het al eerder over de voorliefde voor Spaanse muziek van uh, Rubinstein en daar gaan we nu een klein voorbeeldje van horen, het stuk kennen we ook wel in een orkestrale uitvoering, maar u gaat hem nu op piano alleen horen van Falla en uh, van Falla gaan wij luisteren naar de Ritual Fire Dance, de rituele vuurdans. Hier is wederom Arthur Rubinstein. Bye. Ja, je kunt wel al die jaartallen en zo blijven noemen, maar dat ga ik niet doen. Ik heb nog wel een aantal saillante details, zal ik maar zeggen, over deze meneer. Hij had namelijk om te beginnen een fotografisch en ook een fonografisch geheugen. Zoals hij zelf beschreef en zoals door zijn vrienden af en toe succesvol werd getest. En volgens zijn autobiografie studeerde hij met mate, omdat hij vond dat het te veel studeren ten koste ging van de levende muziek. En zo leerde hij de Variations Symphonique van César Fran door het lezen van de bladmuziek in de trein onderweg naar het concert. Tijdens zijn tournee in Nederland in 1968 speelde hij zowel zijn recital in het Circus Theater als zijn concert in het Koerhuis geheel uit het hoofd. Bij laatstgenoemd concert demonstreerde hij eh, nog een andere karakteristieke prestatie. Namelijk meer dan één pianoconcert tijdens één uitvoering. In dit geval voor de pauze het tweede pianoconcert van Chopin. En na de pauze het vijfde pianoconcert van Beethoven. Laatste detail, Voort had hij dus enorm grote handen, waarmee hij een duo de seam, en nou ga ik dat even vertellen, dat is op de piano twaalf tonen, uh, dus een octaaf plus kwint, uh, en ja, uh, kon omspannen. Zoals hij dat liet zien uh, tijdens een uh, interview met Dick Cavett in 1974. We gaan... Nog even naar hem luisteren tot het nieuws van 8 uur. We gaan nog even luisteren naar de romance in Vies opus 28 nummer 2 van Schumann. Ik heb nog tijd voor een kortje, en dat is een uh, vrij kortje. Het is ook weer een Spaans stukje waar uh, Ruby Stein gek op was. De Polichinel van uh, Villa Lobos.